Mark Hokken met het NOS-journaal. Het aantal mensen bij wie onterecht het coronavirus is vastgesteld in een laboratorium in Dordrecht blijkt hoger te liggen dan vanochtend bekend werd. Het gaat niet om 15 mensen, maar om 30, zegt het Albert Zwijzer Ziekenhuis. Als verklaring wordt gegeven dat het testapparaat te streng stond afgesteld, waardoor geteste personen onterecht een positieve corona-uitslag kregen. Het laboratorium en het ziekenhuis in Dordrecht hebben excuses aangeboden. De organisatie achter het protest in Den Haag tegen de coronamaatregelen spant een kort geding aan om het demonstratieverbod van tafel te krijgen. De beweging Viruswaanzin wilde zondag op het Malieveld demonstreren in de vorm van een festival met dj's, maar burgemeester Remkes heeft dat verboden. Hij vindt het houden van een protest in deze vorm onverantwoord.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 Met nu zetten oud Zandvoort. Ze blijft het deelt, de mijn vrede is haar vlaaier ook, oh, kom op. Maar zijn roept ze gil, de zicht zit in mijn ogen, ga naar zand, lieve luisteraars in Zandvoort, de regio en verder buiten tot zelfs in het buitenland. Dit is het programma ZFM, oud zandvoort koordraaier. Ja, dat is zo. En ik weet dat er weer een heleboel Zandvoorters op dit moment... voor op het puntje van de stoel zitten over het onderwerp. Want we gaan praten over de gerefamierde kerken. En we hebben tegenover ons zitten Ipe Brune. En als er iemand iets weet van de griffmeerde kerken... dan is het wel Ipe Brune. Maar Cor, ik ben blij dat jij er bent. Want dan weet ik dat de regie in goede handen is... en dat de muziek in goede handen is. Hoe lang blijf je nog in Zandvoort, Cor? Nou, als het goed is, dan ben ik uh, waarschijnlijk volgende week weg. En waar ga je naartoe? Nou, het is nog niet helemaal zeker, maar het zou zomaar eens uh, West-Afrika-Gabon kunnen zijn. Neem je wel je pc mee, dan kan je dit programma beluisteren daar. Ja, ja we hebben daar online uh, internetradio, maar streaming audio niet toegestaan. Nee, niet. Heb je leuke muziek uitgezocht? Ik heb even wat leuke muziek uitgezocht, ik heb wat meegenomen. Ja. Alleen jij had mij niet verteld wat het onderwerp was, Pieter. Oh. Dus ik heb maar een gok gedaan, ik heb maar van alles een beetje meegenomen. Maar over de kerken, daar, daar zijn vaak wat treurige liederen gemaakt. Ja. Dus we hebben wat andere, vrolijke muziek meegenomen. Uitstekend. Goed, dus... lieve luisteraars, wij praten dus met Ipe Brune over de gereformeerde kerken. En dan ga ik toch een tijdje terug. Bijna 100 jaar gaan we terugriepen. Want yeah. de gereformeerde kerken in Zonvoort Kerken. Ik zeg maar, geven eerst gereformeerde kerk. Het is allemaal gestart op 2 juli 1916, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. En dat was in een, in een automobielgarage ja. aan de stationsstraat nummer 6. En dat pand bestaat nog steeds. Nog steeds, ja. Absoluut. Ja. Maar wat moet ik me voorstellen bij dat pand garagebedrijf? Ja, een garagebedrijf. En, en daar werden gewoon wat stoelen neergezet en daar ging een predikant voor in een, in een, in een, in een dienst. Maar hij was helemaal niet aangekleed als kerk? Nee. Wel, nee, dat was ook helemaal niet nodig. Ik bedoel, er waren hier wat, wat mensen die wilden graag kerken. En nou, die gelegenheid werd geboden in die tijd. En uh, daar, daar zijn ze dus mee gestart. Dat waren, kijk, in eerste instantie waren de gereformeerden dus verbonden met de gereformeerden in Haarlem. Ja. Maar op een gegeven moment dachten ze, nou, hier in Zandvoort werkt het ook aardig. Uh, we hebben wat leden, we krijgen er steeds meer bij. En op een gegeven moment besloten ze dus om hier in Zandvoort te gaan kerken. Want anders moest je altijd naar Haarlem toe. En ja, het autovervoer, dat was nog niet zo scherp. En de, de tram en trein, dat ging ook niet. Dus dan uh, werd het meestal op de fiets of, uh, of lopend op het, door het vissenpad gegaan. Maar uh, op een gegeven moment zeiden ze... Van, nou, we hebben nou zoveel leden. Laten we het proberen een start te maken in Zandvoort. Even voor de luisteraar. Stationstraat ja. nummer 6. Dat is uh, het stukje van, van beneden wat omhoog loopt. Ja, ja, dat ja, die ja, stationstraat in zit. Ja, ja. Uh, uh, wat ze, het huidige pond is een woonhuis, neem ik ja, aan nu? Ja, het is nu een woonhuis geworden, natuurlijk. En, uh, maar goed, de, voor, ja, voor mij zitten er geen herinneringen aan. Uiteraard niet, want het is in 1916 gestart. Ja. Dus ik bedoel, ik weet er weinig van. Ik moet ook alles uh, halen uit de historie die, uh, die genoteerd is in het boekje. Uh, van 90 jaar gereformeerd in Zandvoort. Ja, daar heb ik het ook uitgehaald. Daar heb jij het ook uitgehaald. Ja, ja, precies. Kijk, daar moest ik ook uit putten natuurlijk. Maar ik moest wel lachen, want ja, ja. de mensen die daar naar die kerk gingen... die ja. eerste dagen vanaf uh. 1916 in de stationstraat 6... die werden garagegelovigen genoemd. Ja, ja, ja. ja. Door de week met je, je fiets en je autootje. Waarschijnlijk en... was die eigenaar van die garage, die was een gelovige, uh, ja. gereformeerde misschien, denk ik dan. We weten die heeft niet... gezegd, nou jongens, hier, uh, ik, ik stel mijn garage beschikbaar, dan kunnen jullie kerken in, in, in, op een zondag. En, je, en je, we weten niet meer in de geschiedenis wie die eigenaar was van die nee, garage? jammer we niet. Dat is nee, jammer, ja, Dat is zeker jammer. Ja. We, wat we wel weten, dat is dat er een dominee voorging. Dominee van Schelven uit Amsterdam ja, in ja. de eerste dienst, dat ja. weten we nog. Ja. Absoluut. Maar meer ook niet. Nee. Maar goed, uh, ja, ja. T, dat was 1916. En uh, die gereformeerden die groeiden en die groeiden. En in twee jaar tijd wordt er een kerk gebouwd aan de Brede Rode Straat 31. En die kennen we allemaal, die kunnen we ons goed herinneren. Als het goed is wel, ja. Ja. Want die kerk die is gesloopt in 1955. Ja, ja. Maar de oudere zandvoorters... die weten dat die kerk... die weten dat ongetwijfeld. Uh, absoluut. Maar in twee jaar tijd wordt die kerk even neergezet. 1916, ja. 1918. Ja. En op 19 mei wordt die in gebruik genomen. Juist. Ja, ik heb mijn werk gedaan. Ja, prima werk. werk. En dan ah. gaan jullie daar met z'n allen zitten. Ja, ja. Dat en, klopt. En, en die kerk... die, die, die is de gereformeerden. Een, een, ...een lange tijd uh, gebruikt. En wat was jullie doelgroep? Althans, welke locatie? Want ik heb uit de stukken gelezen... Mm -hmm. uh, ...dat het gebied waar jullie uh, leden lidmaten vandaan haalden... Mm -hmm. ...was Zandvoort, Bentveld, Bentveld. en Aardenhout. Ja, dat is een groot gebied. Ja, dat was een heel groot gebied. En uh, dat, uh, dat is ook jarenlang uh, is dat, uh, ook zo gebleven... Hè? Ja. Uh, Totdat uh, er is op, een uh, op een gegeven moment uh, dus een eind kwam aan, uh, aan, aan het bestaan van de gereformeerde kerk in Zandvoort. Toen is dat gebied opgeheven, uiteraard. Hè, dat, uh, dus, ja, die, de, de leden die daar woonden, die, uh, die waren verbonden aan de gereformeerde kerk van Zandvoort. En dat waren leden die, uh, die aardig uh, wat bezaten. Dus dat was wel prettig natuurlijk. Voor, uh, een hoop geld. Uh, een een hoop geld, ja. Ja, die, die kerk die is niet door de Grievenmeerderkerk uh, gemeente Zandvoort nee, gebouwd, nee, maar door de Grievenmeerderkerk Haarlem. Haarlem, absoluut. Die ja. heeft betaald en, en die zorgde dat die kerk te kwam. Juist, ja. En je kreeg meteen een nieuwe predikant, ja. uh, een dominee van den Brink. En ja. dat is een hele bekende naam, want die komt hele, overal in ja, de stukken voor. Absoluut, ja. Ja, van den Brink die was de eerste predikant van de Grievenmeerderkerk van Zandvoort. Ja. Ja. Het werd namelijk uh, in 1919 werd het gelegd door ouderling uh, A. van der Plas. Wat? In de eerste steen? Dat, nee, nee, er was, nee, er was een ouderling. Oh. En uh, die, die, uh, die had contact gelegd met die, met die dominee van der Brink. De, de, de predikant verbleef voor het herstel van zijn gezondheid korte tijd in Zandvoort vandaar. Ja, ja, ja. Dus, uh, En die had dan contact met die man genomen, met die domen genomen. Die had hem dus gevraagd, Joh, heb je er, voel je er wat voor om naar Zandvoort te komen? Dat heeft hij dus gedaan. Oké. Okay. En dat ja. allemaal in die kerk aan de Brede Roderslaat. Juist, ja. ja. Uh, die is op 5 maart 1919 officieel in gebruik genomen. Juist, ja. Uh, een lange geschiedenis voor die kerk als ja, hij dan lang. tot 55 heeft gestaan. Ja, absoluut, ja. Maar dan gebeurt er nergens. Ja, dan krijgen we een beetje problemen. Hè? Zeven jaar later, ja, ja. dan praat ik over 13 maart 1926. Ja. Ruzie, scheuringen in ja. de Gier ja, ja, ja. Ook in Zandvoort. Ja, ja. Wat gebeurde er? Nou kijk, uh, was zo uh, in die periode hadden we een, een, een, een Amsterdamse theoloog. Een uh, uh, dokter Geelkerk. Ja. En die had een hele andere visie. En die was eigenlijk een... een, een een man uh, die zei van ja, uh, volgens uh, de Bijbel. Uh, is het verhaal over de slang. in het derde hoofdstuk van Genesis niet helemaal correct. Dus die, die, die ging daar een heel betoog over houden. en die wilde daar ook iets mee inbrengen. in de, in de Grevenmeerderkerk. En toen uh, was het zo dat. Uh, ja, uh, allemaal prima en aardig. maar een heleboel Grevenmeerder. die zagen dat niet scherp. en die zeiden van nou. Uh, daar doen wij niet aan mee. Met het gevolg dat, je, dat er een scheuring ontstond. We gaan er zo meteen over praten. Oh, Oké, okay, prima. Ja, Pieter, want het lijken wel de Zandvoortse hè, met al die scheuringen. Dat bedoel ik. Het komt overal in de geschiedenis. Maar heb je, je muziek? Ja.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 Wat vader zei, vooruit naar bed, dan kregen we een kruid mee. Gezichten op de hand, maar niet echt van binnenbal. Toen was geluk heel groot. Buiten huilt de wind om het huis, maar moeder breidt een warme sjaal.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 Het waren van Koten en de Bie met dat nummer. Toen was geluk heel gewoon. Zij konden altijd zo treffend omschrijven hoe de situatie was in Nederland. Ik heb altijd genoten van hun programma's, Pieter. En dit ja. nummer moet je ook zeker aanspreken. Want ja. het was toen ook zo. Ja. Toen was geluk heel gewoon. Ja, precies. Maar als je dan hoort wat er allemaal gebeurde aan scheuring en dergelijke. Lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Ipe Brune. En we praten over de gereformeerde kerken. Oftewel gereformeerd in Zandvoort. En we, zijn, uh, we hebben het eerst start gemaakt van... Hoe is het allemaal begonnen? En toen kwamen we op 13 maart 1926... het grote scheuring binnen de geïnformeerde kerken in Nederland. Uh, het oprichten van het herstelverbond. En wat betekende dat voor zandvoort? En luisteraars, wilt u reageren? U kunt telefonisch bellen. Uh, ja... Als je telefonisch, dan is het altijd bellen natuurlijk. 5730393. Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen? Aarzel niet. Ieper Brune luistert mee. En we kunnen die vragen meteen beantwoorden. Dus 5730393. Ieper, we zijn uh, aangeland bij het, uh, de grote, grote dag. Ja. Uh, de scheuring 13 maart 1926, ja. je hebt net gezegd, er kwam een, een, een, een, een oproep dat alle dominees die moesten een vermaning van de synode van Assen voorlezen vanaf de kansel. En jullie dominee, Van de Brink, die weigerde dat. Ja. ja. En, en vervolgens werd hij de laan uitgestuurd. Werd hij geschorst, ja. Dat is toch eventjes een, een, een, een schok ook voor al ja. voor je lidmaten van je kerk. Dat is ook zo. Dus ja, dat nou stonden we weer. Ja, maar wat is ja. hersteldverband? Kan je daar iets ja, meer over nou, dat, uh, ik zou je vertellen: dat ik, ik heb erover nagedacht, maar uh, ik zou het echt niet weten. Ik zou echt niet weten wat, wat dat nou precies inhield. Het is ook al heel lang geleden, het hoor. Het is ja. ook al zo te lang geleden. Dus, maar ik heb me er ook nooit in verdiept. Ik, ik wist dat ik gereformeerd was, maar ik wist nooit wat het herstelverband was. Okay. Ja. Ik <laughs> weet wel dat wij afgescheiden zijn van de Hervormde Kerk ja. in de tijd. Dat, dat weet ik wel. Maar voor de rest. Maar wat zijn de consequenties in 1926. Ja. De, de hersteld om het zomaar te noemen, ja, ja, ja. zijn in de meerderheid. Ja. En die blijven in de kerk in de Brederodestraat... Straat. Ja. Terwijl het een gereformeerde de kerk, kerk van Haarlem is. Haarlem was. Ja. Ja. En die mogen daar dus kennelijk elke zondag van dat gebouw daar, gebruik ja. maken. Ja, maar ja, goed, er was dan weer een club gereformeerde die daar niet uh, thuis hoorde, zeg maar. En zich niet thuis voelden, laten we het nou zo stellen. Die hebben gezegd: van nee, wij willen uh, daar niet zijn. Wij willen niet verbonden zijn met het herstelde verband. Dus die zijn daar ook weer uitgegaan. En die zijn op zichzelf gegaan. En toen, toen ja, kwam je. wacht even. Dus we hebben twee groepen naar het ja, hersteld verband. Ja. Een groep die heet zich Hersteld Verband Gierfamide Kerk. En die zitten in. Maar die zijn de... niet, niet lang gebleven. Nee, maar die zitten in de kerk in de Brede Oudestraat. Ja, ja, ja, ja, ja. Eigendom van de Gierfamide Kerk Haarlem. Juist. En de minderheidsgroep gereformeerden die zeggen ja wij willen onze eigen kerk hebben. Ja. En die eh, gaan in datzelfde jaar in augustus ja. gaan ze al een stuk grond kopen aan de Kostverlorenstraat. Mm -hmm. eh, zeg maar een stuk naar de Julianenweg. Ja. En zeggen wij besluiten onze eigen kerk te bouwen. Ja. In 26 hebben we ja. twee kerken. Ja. Eén groep. Echte gereformeerden die blijven zitten. Ja. En de groep hersteldverbanders die naar de Brede oorlog staan. Het gekke is dat na de scheuring uh, kwam de kerkenraad in Haarlem wel te hulp. Voor wie? Hersteldverband of voor de anderen? Nee, voor de overgebleven lidmaten een ja. nieuwe kerkenraad samen te stellen. Ja. Dat is juist het, het, het frappante. En dat was in het nieuw tijdperk 1926. Ja. Dus dat was eigenlijk na die, uh, na die scheuring zeg maar. Op dat moment was er nog geen kerk aan de Julianeweg. Nee, nee. Ik heb gelezen nee. in, in, in jullie brochure's dat mm -hmm. jullie hebben toen een, een villa gehuurd, aan het ja. zonnehuis aan de Kostboomstraat. 131. Dat die is dat huis, ja. de hoek uh, ja. uh, wat is, straat, Kostboomstraat. Ja. Dat is nu uh, eigendom van, uh, van uh, Sense. Sense. En ja. daar hebben jullie gezeten. Ja. En uh, op een gegeven moment werd er zoveel mensen kwamen dat al een jaar later hebben daar een tent neergezet. Ja, in de tuin daar. Voor achteren. 300 personen. Ja, we dacht je wat? We groeiden bij het leven. Ja. Zelfs Gertenbach was lid ja. van onze kerk. Ja. De bekende Gertenbach. Maar eh, nogmaals, dan wordt er eh, besloten op 3 november 26 ja. om een nieuwe kerk te gaan bouwen voor de geriffermeerden. Die in Zandvoort. in Zandvoort wonen, ja. ja. ja. En, en, en, en natuurlijk en... ook Bentveld en Adenhout. Maar ja. niet voor het hersteld verband, want die, nee, hebben, die, hun eigen die hebben zich uh, teruggetrokken. Dus, uh, ik denk dat dat gewoon doodgebloed is. op Maar eindelijk. die noemden zich wel ook de gereformeerde. Ja, in, in hersteld verband. Ja. Zo had je ook uh, gereformeerde artikel 31. Weet je wel, dat Wat is dat? Wat zijn ja, die verschillen? Dat zijn allemaal, nou, uh, qua geloof is het geen verschil. Maar ze, ze zijn het niet eens met de, de dogma's in de kerk bij wijze van spreken. Met de onderdelen ervan. Uh, artikel 31. Nou, dat uh, is een artikel in de kerk. Nou, daar zijn we het niet mee eens. dus Dan we weer een scheuring. Geel kerken, dan maar weer een scheuring. En zo ging dat dan. Altijd in beweging. Altijd in beweging geweest. Hier word je toch niet vrolijk van, hè? Nou, ik, uh, ik ben altijd vrolijk gebleven, hoor. Dat gaat oh. ik nu. <laughs> maar ik denk dat er in die periode... een heleboel mensen niet vrolijk meer waren. Nee. En die zeiden van... potverdikkie, wij willen toch wel... Uh, hier kerken in Zandvoort. En, en het bleek gewoon ook dat... Er was ook uh, feeling met, met de mensen... die, die, die dat wel wilden. Die er wel een, een kerk wilden neerzetten... en wel met elkaar wilde gaan, een dienst uh, wilden houden... en en de samenhorigheid wilden hebben. Nou, en dat is dan uiteindelijk ontstaan... door een, een, een nieuwbouw van een kerk. Ja. En... We, we gaan even weer naar de muziek. <laughs> als het koor zover is. Ja, ja. Ja, goed zo. Kunt u ons de weg naar hamelen vertellen, meneer Kunt u ons de weg naar hamelen vertellen, meneer Kunt u ons de weg zo moeilijk stamelen We willen heel gewoon terug naar hamelen Kunt u ons de weg naar hamelen vertellen, meneer Kunt u ons de weg naar hamelen verklappen, meneer worden vroeg, de ramen nog een lappen meneer. Ik moet er nodig heen, ik heb een beurt op school. Ik heb een linkerschoen met een gescheurde zool. Kunt u ons de weg naar de en laten klappen, meneer? Ik heb een huis met zorgen en een bed dat wacht. Het vuurtje in mijn keuken spittert, het spettert zacht. Kunt u Ik weet hier echt nog sterk. Kunt u ons de weg, de weg, de weg, de weg, de weg, de weg. Kunt u Kunt ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de, de weg naar Hamelen vertellen, meneer? De kortste weg, ik wil terug. U hoeft ons maar te wijzen tot de boord, maar terug. Kunt u, Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Vertellen, meneer? de weg naar Hamelen vertellen de neer? Ah! Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen de neer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen me neer? Ah! Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen de neer? Ah! Ja, koor. Ja, dat was uh, Rob de Nijs met Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ik okay. heb dat nummer uh, gekozen. Ik heb het, een week geleden kwam ik, uh, ja, ik dat weer tegen. En er zit zo'n melodietje in, en dat blijft in je hoofd zitten. Ja, heel dus goed. Dus ik Coor. dacht, ik zadel jou ermee op. Heel goed, Koor. Uh, Wij zijn uh, aan het praten met Ipe Bruno over de gerisformeerde kerken van Zandvoort. Uh, uh, gewoon door de hele tijd heen. Men heeft u vragen, opmerkingen, bel dan 5730393. En die vragen kunnen we dan meteen beantwoorden. Uh, we zijn gebleven bij uh, de bouw van de kerk aan de Julianenweg. Omdat er in uh, 1926, vlak na de... 1928 vlak na de hersteldverband... een stuk grond werd gekocht... Uh, vanaf de Kosloorstraat tot de Julianenweg Een lap grond, hoor. En uh, besloten werd om daar een kerk te bouwen... als Grifmedekerk Zandvoort. En uh, ik heb begrepen... groot, 15 aren en 98 centen En die grond werd gekocht voor 8000 gulden... Uh, van Hendrika Wilhelmina Sneijder... weduwe van Pieter Jacobus Gentstok... Uh, ja, en dan moet u aan de slag en een architect zoeken en een bouwmaatschappij zoeken. Ik heb begrepen, de architect is een Amsterdammer, hoenders. Ja. Maar hoe kwam hij aan het geld? Nou, dat, uh, dat hebben we zelf allemaal. Tenminste, uh, mijn voorvaderen, die ja. hebben dat zelf opgebracht. Door het uitgeven van, uh, van uh, noem eens op, uh, aandelen, uh, obligaties. Uh, of dat soort dingen. Dus dat geld werd bij elkaar gespaard. Ja, op geld. Het was een boel geld in die periode, maar het is wel gelukt. Yeah. Hele acties hebben, hebben daar, hebben daar plaatsgevonden om aan geld te komen. Mm. En we hadden het er net al over. Er waren ook een boel leden in Bentveld en, uh, en Adenhout. En toen deden we dit al tegen elkaar. Dus uh, er was wel wat, uh, wat uh, geld onder de mensen. Eh? Maar uiteindelijk hebben ze dat bedrag... Uh, toch voor elkaar gekregen en kon die bouw starten. Dus het was ook echt. Die kerk. Is geen eigen, was geen eigendom van een. Kerk in Haarlem of zo. Nee, nee. het was een eigendom, ja. werd een eigendom. Ja. En zo'n vruchtig Even meer de kerk in Zandvoort. Niet slaan met je nee, hoofd op de ik tafel. ik niet slaan op, ja, Ik word steeds kwaad als dus ik het <lacht> hoor. <lacht> <lacht> dat is ingrijpen hoor. <lacht> ja. uh, nee, ik, hoor. Ik, ik heb in de brochure. in de boek ja, ja, ik gelezen. Er ja, ja. is een eerste steen gelegd. Een hele ja. bijzondere eerste steen. Ja. Vertel daarover. Nou, ik zou je wel vertellen... die eerste steen... die, die, heeft, die, die steenlegging heeft, ge, heeft daar plaatsgevonden... en daar was zelfs nog de burgemeester van Alphen bij. Maar die steen heb ik nooit terug kunnen vinden. Ik bedoel... Ligt die niet in de Brede Rode Straat? Ik, ik zou het echt niet... ik heb hem niet terug kunnen en niemand heeft me kunnen vertellen waar die steen... Uh, kijk hier, als je op zo'n fotootje kijkt in, in, in, in het blad... ja, daar was dan die steenlegging... ziet ze maar... Legt de eerste steen onder grote belangstelling. Maar ik weet echt niet... hij zal misschien onder het uh, fundament liggen... van deze kerk, de bestaande Grevenmeerderkerk... die er nog aan nog staat. Ja. Dat, dat, moet, dat moet zo zijn. Ja. Anders zou ik het niet weten. Dus mm. ik denk dat hij onder de vloer ligt. Maar goed, de kerk maar, werd in gebruik genomen... op 28 juni 1928. Ja, ja, ja, ja, ja. Eigenlijk dus dat moment... Tot uh, heden. Ja. de kerk bestaat nog steeds. Hij staat nog steeds overeind. Ja. Maar de oorsprong is 20 juli 1928. Ja. Dat was dan alleen de kerk. Hè? Ja. Want er was helemaal geen pastorie bij. Wanneer kwam die? Die kwam later. Die is later gebouwd. Dat is... Uh, uh, ik dacht in 1931 pas. En dan wordt de pastorie gebouwd. Daaraan. hè? Uh, Deraan, ja. Ja, maar daartussen werd dan, uh, werd dan uh, aan die kerk, uh, verbond, met de kerk verbonden. Dus vanuit de kerk kon je zo die pastorieën lopen. En dat werd dan de Kalfijnzaal genoemd. Ja, ja, ja. Het dus dus daar, komt, ruimte, daar komt de naam Calvin daar dan komt dan de in. naam dus Kalfijnzaal. Die, die. En het bestaat allemaal nog. Ja. Het staat er allemaal nog. Ja, is het mooie. Ja, Diepe herinneringen, herinneringen zijn hieraan. Ik heb, ik heb in de brochure gelezen, ook van die tijd... Ja. Eh, dat er, eh, en, ja, de mensen mochten niet eh, met de auto naar de kerk nee, komen... Nee, of wat nee. dan ook. Ze moesten lopend. Die gingen lopend, of met de tram. Hè? Mocht dat niet vanwege het geloof of zo? Ja, dat, eh, dat is waar. Wij, wij, ik, persoonlijk liep ja. ik ook vroeger altijd naar de kerk. Wij gingen nooit op de fiets. Het was altijd vanuit de Westerparkstraat... En, uh, waar je ook maar woonde, je ging lopend naar de kerk. Er werd helemaal niet over gesproken om met de fiets te gaan. Dat is. Yeah. Ja, kijk, dat zijn dingen die. die, die ja. Laten we nou eerlijk zijn. Ik bedoel, een kerk die maakt, uh, maakt dingen. Ik bedoel, dat heeft in wezen niks met geloof te maken. Nee, hè, er is weer iemand die zegt van. Nou, we, we fietsen niet op zondag. We dansen niet op zondag. We trekken ook geen kroketje op zondag. Nou, ik deed het dus wel. Maar ik. Voordat ik al thuis was. Nee, de kanselier doe je dan een wezen groetje en het Juist, is over. Ja, en dan was het over, klaar hoor. Ja. Bij ons werd daar niet over gesproken. Het, ja, het mocht gewoon niet klaar en je deed het dan ook niet. Nee, want een aantal weken geleden hadden we hier Dien uh, over uh, ja. uh, Hollostellen. En die zei: wij liepen naar school toe en ja. we liepen naar de kerk. Juist, ja. To, To. to, to ja, ja, absoluut. Ja. To was ook uh, lid, lidmaat ja. uh, van onze kerk natuurlijk. Ja. Ja. En, en om dat op te lossen... want de mensen uit Aarderhout... die hadden dan een probleem om dat hele stuk te lopen... Juist, naar de kerk en zo. Ja, ja. En dat heb ik nooit geweten. Jullie ja. hadden een eigen trammetje. Ja, ja, ja, ja. De NZH... Uh, die, die gaf een ja. tram... voor de gereformeerde kerk. een keer nagaan hoe diep geworteld die gereformeerden zitten. Zelfs in de sporen... in de, de tramwegen. Dat is ongelooflijk. Ja, Dat krijg je niet zomaar, Pieter. Dan Met moet je connecties hebben, dat weet je net zo goed ja. als ik. Maar elke zonder reden speciaal ja. voor jullie: een, een treppetje van Aardenhout naar Zandvoort bleef wachten. Juist. En een uur later ging hij weer terug. Weer terug. Ja, dus middags ja, nog een keer. Absoluut, ja. zo werkte het. Het enige, en dat vond ik zo <laughs> interessant. Ze mochten geen kaartjes verkopen op die zondag. Want nee. het was tegen het geloof. Nee, maar doen we dus, wel. Dus op zaterdag ging er dan <laughs> een man langs langs alle adressen om kaartjes te verkopen. Prachtig, johan, prachtig. Zodat ze niet op zondag ja. hoefde te betalen. Leuk, ik steven. vond het fantastisch verhaal. Ja, dat zijn toch wel leuke dingen. Cor, <laughs> leuke Cor dingen. wat heb jij? Ik heb een heel mooi nummer uitgezocht. Oké. Okay. Ik wil altijd blijven dansen lief, dansen zolang ik leef Ik wil altijd met je vrij en lief, totdat ik zweef Langs de allerhoogste sterren, in het achterste heelal, Dan verlang ik naar de val Uit de eilte, door de damkring Ik wou wonen op een ster in het heelal van jouw hart. Op de allerkleinste ster in het heelal van jouw hart. En daar kochten we een huisje ergens op het platteland. Was die flora aan de muur en rijpe kersen in de mand. En jij maakte houten zwaarden voor de kinderen en ik zag. In het gras en keek naar alles wat ik had En de nacht viel en de kinderen sliepen in hun zoete geur En we dronken nog een whisky op het stoepje bij de deur En de gierzwalen kwamen en een vleermuis walkte rond En Jack beker blies de sterren Blies de sterren uit zijn mond hij zat naast mij, ik zat naast jou. Ik bleef wakker tot jij sliep. Ik nam je in mijn armen, liefste. Kijk keek omhoog totdat tot de hemel niet meer hoog was, maar zo diep. En ik neerkeek in het heelal. En verlangde naar de val. En we werden oude liefste. En de kinderen gingen weg. We deden duizend domme dingen, maar ze kwamen goed terecht. En jij zei, je wordt steeds mooier. En ik dacht, ja, dat is waar. Want we gingen steeds meer lijken op elkaar. En toen stierven onze vrienden, God ging rond met het grote mes. En we huilden en we vloekten, daarna pakten we de fles. En we dronken nog een whisky. Op het leven en het graf Want we deden wat we konden. En we wachten rustig af. En we maakten nog een reisje. Het heel alleen in voor het eerst. En we vrezen voor het laatst daar. In Hotel de Kleine Beer. Tussen de allerhoogste sterren. In het achterste helal, dan verlangend naar de val. Uit de eilte, door de damkring, door de wolken, door jouw dak. Door jouw huid, door het blauw, door het rood dan door het zwart. Ik wou wonen op een ster in het hemel van jouw hart. Op de allerkleinste ster. Mooi hoor. Ja, dat was uh, Jelka van Houten en hij is niet meer onder ons. Antony Kamerling met het nummer 'Helal van Jouw Hart'. Een prachtig nummer. Ja. Ik heb het uh, ooit een keertje gehoord, ik heb het geluisterd, ik heb het gezocht op internet. Ik krijg het de kriebels van. Mooi ja, nummer. Kan ik me voorstellen. Goed, lieve luisteraars, we zijn aan het praten met Yper Brune over de geïnformeerde kerk van Zandvoort. Uh, heeft u vragen opmerkingen, bel dan 57-303-93 en u komt rechtstreeks in de uitzending. Uh, Ipe, we zijn uh, aangeland uh, in uh, de oorlogsperiode. Ja. Uh, een, een zwarte periode, uh, want op 6 ja. november 1942 uh, moest er een heleboel ja. zandvoort uit. Uit. Ja. En dat betekent het einde van een heleboel activiteiten in Zondvoort. Ja. Ook voor de Grievenmierde kerk. Want ja. daar kon niemand meer komen. Want nee. het was één groot mijnenveld eromheen. Ja, dus ja, daarom daaromheen gelegd. En wat betekent dat? Mm. Want die Grievenmierleden, die er nog waren in Zandvoort, Ja, die moesten weer uitwijken ergens anders heen. Hè? En waar gingen ze naartoe? Uh, Brederoderstraat zijn ze geweest. En ook ja. uh, in, de, in de oorlog uh, in de ka kapel in, de, in Bentveld, in Adenhout. In Leeuwerikeraan. ja. En ja, eh, eh, eh, eh, mensen die moesten overal heen, want we konden niet meer terecht, of ze konden niet meer terecht. En eh, ja, in Adenhout bij de familie Waning hebben ze ook nog tijdens de evacuatie eh, kerkdiensten kerkdienst gehouden. Ja. Maar het is eh, zoals het voor iedereen geldt, ja. het, het was een verschrikkelijke tijd. Ja, dat was niet eh, prettig. Maar gelukkig, uh, daar kwam er een eind aan, hè. want ja. uh, de oorlog die, uh, die ging voorbij en uh, gelukkig konden we weer terug ja. en, dan kom je in en een je, nieuwe start maken. dan kom je in je kerk en al je ja. bezittingen die door de die waren allemaal ja, in de Ja, dat was juist het geluk dat, daar, uh, dat die Duitsers niet alles hebben meegenomen en, ook, en anderen niet. Nee. Dus die kerk, uh, daar kwam eigenlijk ja. niemand in. Ja, ja. Maar dan moet je weer beginnen. Ja. En dan, uh, ja, en dan, dan begint het eigenlijk. Jullie, je, jullie komen in Zongvoort wonen, 45. Ja. Na de oorlog, gelijk na de oorlog. Ja. En dan, uh, ja. Ja, dan moet je aan de slag. Ja. Inderdaad, en dan, uh, dat, dat herinner ik me nog wel uh, vaag. Uh, ik was ook maar pas vijf jaar oud, natuurlijk. Maar uh, dan had je toch wel uh, families die daar uh, echt. Uh, de hollestellers, de steedskampen. Uh, nou, mijn vader, de schoenmaker. Uh, enzovoort, enzovoort. Uh, die, die hebben hun schouders eronder gezet. En uiteraard uh, dominee Waning. Want dat was een, uh, een geweldenaar. Die, uh, die heeft jaren bij ons uh, gepreekt. En uh, jaren hebben we daar uh, mee te maken gehad. Ja, Is jammer dat hij dan... Uh, kwam te overlijden op een gegeven moment. Het uh, is ja. dus heel triest uh, geweest in de tijd. Dat was in 1945. Ja. Dat betekent dat je, je kerk heropent. en ja. je kwam meteen een rouwdienst houden Juist voor dominee, voor dominee Warning. Waning. Want die had in er die, in die oorlogsperiode heel wat aan gedaan. om die gereformeerden bij elkaar te houden. En dat was uh, dat hem heel goed gelukt. Want we hadden zelfs uh, 203 leden in uh, 1943 nog. Ja. Dus kun nagaan. Dus ja, we, gaan, we gaan een ja. stapje maken, want ja. uh, de kerk die loopt als een trein. Uh, ja. Hartstikke goed. Ja. Ja. En dan uh, in 1963 uh, dan wordt besloten van ja, uh, de kerk moet uitgebreid worden. Ja. Moet groter worden. Ja. En dat werd het ook gedaan. Ik bedoel, uh, er de, de uh, werd een stuk aangebouwd. Er werd een aparte, werd een aparte kostenswoning uh, aan, aangebouwd. Ja. En, uh, en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus. Uh, en wie, wie, wie komt er dan met het geld? Ja, dat uh, moest weer, opge uh, moest weer op, uh, opgehaald worden onder de leden natuurlijk. Hè? Allerlei acties. En dat gebeurde gewoon. Ik bedoel, uh, zo werkte dat. Ja, maar je praat, praat niet periode. over 10.000 euro. Nee, nee, dat doen we ook niet. Nee. <laughs> je praat wel zo. over wat meer geld. Juist, ja. ja. Maar dat kwam er allemaal. Dat kwam er allemaal, ja. En jullie waren heel actief in, in de kerk... met allerlei verenigingen. Absoluut. Met koren, mannenkoren, oh, nou, vrouwenkoren... Ja. jongerenkoren. Jongeren, evangelisatie hadden we. Ik weet nog wel mensen die... Ik, ik was dan zelf ook wel op een gegeven moment... leider van zo'n zo clubje, zaagclubjes hadden we. We hadden van alles. Dus ik heb heel wat, uh, wat kinderen hier. We gingen op vakantie met de kinderen. Ja, dat was wel prachtige periodes in, in die tijd. Maar ja... Op een gegeven moment houdt dat weer op. En uh, waarom houdt het op? Ja, uh, dat, dat heeft ook dan met de tijd te maken. Uh, uh, moderne veranderingen in, in de wereld. En, en dat, uh, dat gebeurde dan ook in kerken. Uh, ik weet nog wel uh, te herinneren dat ik twee keer uh, naar de kerk ging op zondag. Lopend? Lopend. Ja. En dat gingen we lopend. Uh, we hebben nooit geen fiets bij. En gebruik. als je het niet deed, dan zei je vader er iets van? Ja, dan zeiden we, dat, dat, we hadden geen fiets ook trouwens hoor. Laten we het even stellen Na de oorlog heb je allemaal een fiets? Ja, ik had een fiets op houten banden in de tijd. Die hadden ze laten staan in Wolffin, gelukkig. Maar in ieder geval, wij moesten lopen naar de kerk. En er werd niet over gemekkerd. Dat, dat was nou eenmaal zo. Iedereen deed dat. En, maar ja, mocht je ook naar de monopol naar de film op zondag? Nee, absoluut niet. Nee, hoor. We stonden er wel voor te kijken. Ja. Maar we mochten er niet in op zondag mocht echt niet. En het, het, het, het frappante, nou het frappante, ja natuurlijk. Als we het eens een keertje stiekem deden, wat ik ook natuurlijk deed, je bent jongen, je bent kind, je bent jong, dan gingen we stiekem naar Monopole naar de film. Nou jongen, daar zat, je, daar zat je om je heen te kijken, of je mag geen bekende zag, want uh, ja, mijn vader en moeder wisten dat natuurlijk niet. Hè. Dat, dat deed je dan stiekem. Dus je kwam uit dat uh, monopool vandaan na de film. En dan met de rotgang ging je naar de boulevard. Hè. En dan ging je, van, je lopen naar huis. Weet je wel. Maar Pieter, ik sla niet op die tafel. Maar ik was nog maar net thuis. Of Jij bent naar de biscoop geweest. Weet je. Zo ging dat dan. Naar de film geweest. Je bent een monopool. Ik? Zei, ik? Nee hoor. Ja, want... Uh, die ik heb je net gezien? Gehoord. En het was weer. Erg, hè? Heel zielig, voor <laughs> mij. Maar dat niet alleen, Pieter. Als wij eens uit de kerk kwamen, dan gingen we door het dorp heen. En sols. Ken, ken je nog ja. wel, hè? kroketje trekken. Op zondag? Op zondag, ja. Dat, dat was uit de boze. Dat mocht helemaal niet, joh. Dus wij trokken een kroketje, tenminste ik dan. En dan had je dat lekker op. En dan liep je rustig naar huis en dan kwam je thuis. Het zal niet zo zijn. Je hebt een kroketje gegeten bij Sols. Ik? Nee hoor. Ja, jullie waren met z'n tweeën. Ja, ja. Weet je, zo ging dat dan. Want het, het, werd het is meteen, een dorp hoor. Ik weet het, het werd meteen doorgesmoest. Ik weet het niet. Het is een dorp. Ja, wij hadden het. We hadden, die sociale controle, Pieter. Nou, die was zo verschrikkelijk streng hier in Zandvoort. En ik denk overal wel, ook in kleine gemeenten. We waren toen nog niet zo groot. Maar het was wel zo. Als er iemand ziek was, in de kerk ook, en die, dan miste hij hem. En dan werd er meteen geïnformeerd. Wat is er met hem aan de hand? Ja, hij is ziek. Of zij is ziek. Oké, okay, moet er hulp geboden worden? Ja, want uh, hij ligt in het ziekenhuis. En uh, zij kan niet allemaal doen. Alleen. De hele ploeg ging erheen om te helpen. Het huis werd schoongemaakt. Enzovoort, enzovoort. Zo werkte dat gewoon. Mensen hadden, uh, naar mijn bescheiden mening... in die periodes... na de oorlogsjes ze zeker en tot aan... Uh, tientallen jaren na de oorlog zelfs, veel meer voor elkaar over. En uh, dat, dat mis je zo toen nog wel eens hier in, in de huidige tijd. We gaan even naar de muziek. Loesje en Lodewijk, van je hup hup, waren aan het dansen bij de pik-up. Vader en moeder. Loesje en Lodewijk dansten op het parket. tippe dippe tip pat, pat pat. pap tippe dip pat dip dip tippe enig was dat. Moeder werd wakker. Hoor ik daar, mijn dochter Loesje, Wat doet zij daar? Moeder kwam wet uit, sloop naar beneden, zagjes de trap af. Zij zag die twee. Tippe, tippe, tippe, tip, tip. Pat, pat, pat, pat. Tippe, tippe, tippe, tip, tip. Pat, pat, pat, pat. Tippe, tip, pat, tippe, tip, pat. Tippe, pat, pat. Tippe, tippe, tippe, pop, pop. Zeg, wat is dat? Moeder riep vader, vader kwam ook. Dit is schandalig, vader nam pook. Wat moet die jongen hier nog zo laat? Jagen de deur uit, wat zijn wij?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 mijn vader, dat dan een me Ga door met dansen, wee dansen mee. Tippetip, tipetip, tap, tap, tap, Pat, pat, pat, pat tap, boem, boem, boem, tap, pat Pat, pat, pat, tipi, tip, pat tap, tap, pat, Loesje en Lodewijk gingen naar het huis Met zeven foto's. niemand bleef thuis Foto's genomen, prachtig geweest Na de receptie, schitterend feest Tippe, tippe, tippe, tip, tippe Boem, patte, pat, pat Tappe, tappe, tappe, top, top Pat, pat, pat, pat Pitte, pip, pat pat, pat, pat, pat, pit Boem, bam, bim, bam ja, zuster, nee, zuster, was dat tippetip, bad, bad yes, in Lodewijk. Leuk, leuk hoor. Uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Ipe Brune over de Griffenmeerde Kerk van Zandvoort. Uh, we hebben al een heleboel verteld over het gebouw... en uh, ook wat er in het gebouw allemaal gebeurde. En we praten dan niet over de kerk aan de Brede straat, want die was naar het Hersteld Verbond gegaan. We praten over de kerk aan de Julianenweg... Uh, zijn er vragen opmerkingen? Bel dan 57 303 En u komt rechtstreeks in de uitzending. Ipe, uh, nog even over de kerk, de activiteiten. Jullie ja. zijn zo actief als wat geweest. Ja, jullie, hadden ja. ja. uh, jullie hadden jeugd- en evangelisatieclubs. Jullie hadden handwerkclubjes, figuurzaagclub. Ja. Ja. Jullie hadden een gereformeerd kerkkoor. We hadden een, een jongerenvereniging. Jongerenvereniging, een mannenvereniging. Een, mannen, een jeugd en evangelisatie na de oorlog. Ja. En en zo'n kinderkoor. Juist, opgericht door de dames uh, Mevrouw de Hoop en, uh, en Van Vliet en, en dergelijke. Dat is een prachtkoor. Het bestond uit, uh, nou, uit 40 kinderen, geloof ik. Ja, en Mevrouw de Pater, de Vries. Maar die had geen. Moet ik wel even. Het was geen binding met de gereformeerde Kerk. Oh, dit was een kinderkoor. Ja? maar het stond los van de gereformeerde kerk dat, dat, dat, dat is wel zo oké okay, maar jullie waren al wel actief in de oprichting in de oprichting zo. waren wij er, waren, waren, waren leden van onze kerk erg actief ja absoluut ja, ik vind die activiteit ook terug ja. in de scholen van Zandvoort ja. wat we hadden zeg maar even vanaf de oorlog ja, ja, ja. Uh, scholen met een duidelijke signatuur uh, de de, de, Willemineschool. Christus, de school, Willemineschool ja. was zeg maar de hervormde de ja. en de Julianenschool was de gereformeerde ja ja, toch? Je had, uh, ik, in die tijd had je twee besturen. Uh, je had dus van gereformeerde uh, zijde en je had van hervormde zijde. En dat waren allemaal plaatselijke besturen, Pieter. Ja. Dus die maakten die, die maakte de plannen en moest er wat veranderd worden, dan werd het gewoon met geld ook weer gedaan. Ja, zo ging dat, er werd geen subsidie aangevraagd. dat bestond helemaal nog niet, dus alles ging uit eigen hand. En als ouders uh, was dat, het geen keuze, jouw kind ging, ging naar die school toe. Maar het, het frappante was, tenminste in, in uh, wat ik me daar nog van herinner van, we hadden de Hartenveld op school, we hadden die op school, we hadden die op school. Uh, mensen die ik nog wel dagelijks tegenkom, die, die weten nog precies te vertellen dat ze op die school hebben gezeten. Ja. Dat is juist het leuke daarvan die ontmoet je nog wel en, en, en, en Julianenschool nou die stond dan, meester Kiewiet die was daar later hoofd van maar daarvoor was het meester Weselius en die was al op leeftijd Dan later kwam Kiewiet en daarna kwam meneer Rijper maar ja, toen werd die school op een gegeven moment ook... Uh, dat had geen bestaansrecht meer. Maar dan gingen de gedachten wel van nou... Uh, een, een MAVO op Zandvoort, is dat niks? Een extra MAVO, dat was alleen de Gertsenbach ja, ja, MAVO, was Ja, de en, en, Maar niet een, en, en, een school met geïnformeerde signatuur. Nou, uh, op christelijke basis gesproeid in ieder geval niet. En toen, uh, toen, toen zijn de gedachten gegaan... nou, misschien kunnen we wel een MAVO, een uh, christelijke MAVO maken... Op de Sofiaweg. Uh, op de Sofiaweg. En dat is toen ook gelukt. En nou ja, die heeft er ook jaren gestaan. Jaap Kiewiet Jaap Kiewiet was daar de directeur van. Of hoofd. Oh, nee. uh, ja, directeur was die daarvan. En later was dat Berkenbos geworden. Ja. Nou, die heeft het einde daartoe meegemaakt, Berkenbos. En die woont er dus nu nog naast. Maar, maar dat de, kerkers, is al, ja. de school is afgebroken de MAVO. Ja. Ja, en de Julianenschool is afgedroken. Is uh, we hadden in, in de en, tijd de Wilhelmine school, die is overgegaan naar de, Oranjenassen, de Oranjenassen school. Yeah. En we hadden de Beatrixschool. eerst in Nieuw-Noord. Uh, yeah. Met daartegen over de Woelwaters, dat was een kleuterschooltje. Dus die kinderen konden vanaf die Woelwaters gelijk die Beatrixschool inhuppelen. En zo werkte dat allemaal. Nou, die Beatrixschool die is nu ook... Uh, uh, van de baan, yeah. uh, do doordat alles werd gecentraliseerd in Haarlem, uh, ja, en uh, nut en noodzaak zijn er dan schijnbaar niet meer. En dan moet je natuurlijk ook uh, toegeven, je hebt minder kinderen. En er uh, komen ook weinig kinderen bij. Vroeger had je grote gezinnen, wij bestonden uit zeven kinderen. Uh, als ik nog aan, aan Leipol denk, de familie Leipol had acht kinderen. Als ik aan Hollenstel denk, vijf kinderen. Als ik aan die denk, uh, zeven, acht, negen kinderen. En zo werkte dat vroeger. Hè? En dat ging van generatie op generatie. En ja, ik bedoel, uh, zo had je dat. En dan moet er een besluit genomen worden. Ja. Met de geïnformeerde kerk kan ja. de weg ja. stoppen. Het dat, einde, zijn, dat zijn emoties. Dat zijn zeker emoties. En dat heeft ook jaren gekost. Uh, want kijk, uh, je kan zomaar niet een kerk sluiten. Daar zit heel wat aan. En, uh, en, en dat niet alleen. Maar je bent ook uh, in de tijd... Uh, had je die, die dat, dat samengaan met, uh, met de, de kerken. Drie kerken bij elkaar. Dat waren dus de hervormde, de geïnformeerde en de uh, knop. Wat had je? Die, De die, Nee, nee, die, die, die niet. Uh, de katholieken? Uh, nee, ook niet. Nee, nee, nee. PKN. Luthers. Nee, je kreeg, op een gegeven moment kreeg je de PKN, de protestantse kerk in Nederland. Wat drie kerk kerken Nu was. even. De kerk, uh, gereformeerde en hervormde. Dan maar. gaan we er zo meteen door. Even muziekje. Gaan we ja. nog? Ja. I'm an abinot, Uh, uh, uh, uh, Ja, dat was uh, Perro Umiliari met uh, het nummer Mana Mana. Ik had het net willen zeggen. Het is een Italiaan, maar uh, of het Italiaans is, twijfel ik. <laughs> We gaan naar het uh, laatste blokje, uh, Ipe. Ja, uh, Ipe, uh, dat is een Tries blokje. Het laatste stukje. Absoluut. Uh, die kerk gaat ja. dicht, uh, de deuren sluiten, ja. de kerk blijft staan op zijn plek. Dus Jij en al je vrienden en vriendinnen mm -hmm. rijden regelmatig ja. langs op de ja. fiets, lopend. En dan komt die herinnering boven. Absoluut. Van Absoluut. 1928 af dat die kerk Tot, uh, daar 30. gestaan heeft. Ja, En nog steeds gelukkig. Ja. Want uh, de, dat hebben we met de verkoop wel bedongen. De ja, je houdt het natuurlijk nooit tegen, maar het gebouw blijft zoals het nu is. Dat, dat is met de verkoop wel zo. Dat is 85 uh, jaar afgemaakt. terug. Ja, 85 broek. jaar ja. geschiedenis van die ja. kerk. Ja. Wat doet dat met jou? Wat doet dat in de gedachten van je vader? Van al die mensen ja. die zo betrokken waren bij ja, de kerk? Ja, want het, het, het, het, ge, het geeft toch wel een stukje emotie. Want kijk, ik, mijn ouders die, die zijn er geweest. Wij zijn er geweest als kinderen. Je bent er gedoopt. Tenminste, niet ik alleen. Ik ben er getrouwd. Mijn kinderen zijn erin gedoopt. Ik heb mijn ouders daaruit gedragen, weet je? Die heb ik vanuit die kerk naar het graf gebracht. En, en dat geeft toch een stukje emoties af, als je daar voorbij komt. Uh, maar er zijn ook prettige dingen om aan te denken. Want het klokje van de greven Middenkerk hebben wij geschonken aan de begraafplaats. En als, ik hoor het nog wel eens luiden... als er een begrafenis is, dan denk je, hé, hey, verhip... Dat is ons klokje geweest. Het doofgrond van onze kerk staat in de katholieke kerk. Uh, de, de, de kleden die met het kerkelijk jaar te maken hebben... die zijn naar de uh, hervormde, dus nu protestantse kerk gegaan. En zo zijn er nog een x-aantal dingen die, die, die, die in, in mijn herinnering... en die blijven dan gelukkig ook nog in Zandvoort. En dat is zo mooi. Maar ik zeg het het, het, het brengt emotie met zich mee als ik die kerk zie staan. En dat zal ongetwijfeld voor een heleboel kerkleden nog zijn. Zeer zeker de wat oudere generatie. Nou ben ik nog niet zo gek oud, maar ik neem aan dat het voor een heleboel mensen, een heleboel leden toch wel een stuk emotie is dat die kerk er niet meer is. En gelukkig, ze hebben hun wegen dan gevonden... Naar andere kerken, en niet alleen in Zandvoort, maar ook in Haarlem misschien wel. Maar ook gelukkig naar de protestantse kerk hier in, in, in Zandvoort. En daar zijn ze liefdevol opgevangen, kan ik anders zeggen. En dat is prettig. Hier ik vind het een hele mooie afsluiting. Ja. Van We hebben een uurtje behandeld, ja. maar we kunnen er dagen over praten. Nou, ik, ik, ik geloof het ook wel. Ik, ik denk ook voor mezelf dan dat, dat, het, ja, dat, dat het afgelopen is. Maar we hebben er toch een heleboel mensen een, een boel plezier mee gedaan. En ook... Uh, uh, door de opbrengst die de, die de kerk heeft opgenomen, maar gerust weet, dat is 2,5 miljoen uh, euro geweest, die hebben we weg kunnen schenken, persoonlijk, met z'n allen. Uh, vanuit ons eigen, uit ons eigen hebben we dat weg kunnen schenken en een heleboel mensen en instellingen, ook in Zandvoort, en ook de kerk in Zandvoort, de protestants, hebben we blij mee kunnen maken met een financiële bijdrage vanuit de greven Amerika. En daar ben ik trots op. Heel goed, IP.